Kok met het, NOS het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Noord-Italië aangepast. Het advies luidt nu om niet te reizen naar de gemeente waar het coronavirus is aangetroffen. Eerder vandaag kwamen Hongarije, Ierland, Kroatië, Polen, Tsjechië en Servië al... met een negatief reisadvies voor Noord-Italië. In Italië zijn zes patiënten overleden, een verdubbeling ten opzichte van gisteren. Ruim 220 mensen in het land zijn inmiddels besmet met het coronavirus. Ingrid Thijssen wordt de nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. In bevestigen aan de NOS dat de huidige bestuursvoorzitter... van netbeheerde Alliander, Hans de Boer, gaat opvolgen. De boer kondigde vorig jaar al aan dat hij in juni van dit jaar... zou stoppen bij VNO-NCW. Donderdag beslist het bestuur van de werkgeversorganisatie... formeel over de benoeming. Thijssen is de enige kandidaat. Ze werd in 2016 nog gekozen tot topvrouw van het jaar... en wordt de eerste vrouwelijke voorzitter van VNO-NCW... Forum voor Democratie zet de juridische procedure tegen het televisieprogramma Buitenhof door. De partij eist de rectificatie van uitspraken in het programma over forumleider Thierry Baudet. Buitenhof weigert dat. Presentatrice Natalie Wrighton zei dat Baudet vorige week in de Tweede Kamer opzienbaarde door te zeggen dat de EU een vooropgezet plan heeft om het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse immigranten. Volgens Baudet is dat een onjuist citaat, maar Buitenhof blijft erbij dat het om een parafrasering gaat die klopt. Het is nog niet bekend wanneer een eventuele rechtszaak zal plaatsvinden. Coolblue, de op één na grootste webwinkel van Nederland, verhoogt de prijzen en stopt met reclame maken. Zo hoopt de winkel de voorraad op peil te houden. Door de uitbraak van het coronavirus stokt de aanvoer van artikelen uit China. Dat blijkt uit een interne mail van de webwinkel die in handen is van de NOS. Daarin staat dat het bedrijf de komende weken en maanden problemen bij de leveranciers verwacht. Winkelketen Blokker zegt om diezelfde reden ook extra voorraden aan te leggen. Het weer, er kan nog geen enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar een graad of 4. Ook morgen zijn er weer buien, het wordt dan 8 graden en er staat een matige tot hang. Hard... ZFM, verkeers, verkeers, verkeers Dit is Bianca date. Daming van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. This is complicated. The Breeze on my hair and fear in my hand In a deep red sunshine the house I don't feel welcome anymore Door deze band. En wist je dames dat er keihard gewerkt wordt aan opnames door deze band en het uh, idee is om een album uit te gaan brengen. Jawel, mooie plannen, mooie plannen. En ze kunnen heel goed wat support gebruiken. Dus uh, mocht u middelen weten of uh, hoe de band middelen kan komen of mocht u ze daarin willen steunen of weliswaar ook uh, financieel tegemoet komen. Daar staan ze voor open, ja zeker toch. De Compounds, hallo we zijn net zojuist over de helft van deze gezegende zonne avond. Nu al onvergetelijk natuurlijk. Ik ga u eventjes plagen met wat feitjes, want het is altijd leuk. Weten jullie dat we live op de radio zijn? Jawel, laat je even voor de radio! Come on. Maar liefst twee radiostations die er elke keer weer bij zijn. En daar worden we heel erg blij van. Jawel, ZFM Alternative M, die zendt vanavond uit, die zendt ook live uit. Die gaan ook een prachtige compilatie maken van deze avond. Ook met interviews erbij. En dat wordt uitgezonden op maandagavond 2 maart tussen 9 en 11. Op 106.9 FM als ik het niet verkeerd heb. En heb je geen tijd om dan te luisteren. Want je moet even naar de bingo. Dat maakt niet uit. Want je kan het later terugluisteren op altfm.nl. Houd dat in de gaten. Ook Haarlem 105 is er weer. Ja, zeker weten. Ook zij zetten deze hele avond uit. En doen ook interviews tussendoor. Allemaal nu live op de radio. Ik denk, ja, wat heb ik eraan? Nou ja, dat weet ik ook niet. Misschien dat je even je grootmoeder kan bellen om het op te nemen of zo. Weet ik ook verder niet. De jury van vanavond is. Uh, zijn bij elkaar Wouter Groenhoort, Maarten Klauser, Jeroen Roelofse, Josje Baumgord en Daan van der Leeuw. Daarover later wat meer. Um, we hebben drie bands al bekend. Die sowieso naar de finale gaan op 16 april. En dat. Uh, in de chronologische volgorde zijn Charlotte. Maar ze aan Pom. Vanavond, aan het eind vanavond, zijn er drie finalisten bij. Jawel, dan hebben we het setje compleet. Het setje van zes bands die in de finale gaan optreden. Jullie kunnen mede bepalen. Want jullie zijn het publiek, en er is nog altijd een publieksprijs. De band die van alle publiekswijswinnaars de meeste stemmen heeft uiteindelijk gaat ook naar de finale. En uiteindelijk wordt er ook gekozen tussen alle runners-up. Vanavond komt er ook een runner erbij. Dan uiteindelijk uh, wordt er bekendgemaakt daarna. welke runner-up er naar de finale gaat. En natuurlijk is er ook weer een winnaar van vanavond. De favoriet van de jury. Die gaat natuurlijk ook naar de finale. Ik denk dat ik voorlopig genoeg gezegd heb. Ja, misschien voor diegenen die later binnen zijn gekomen. stemmen kan je uh, ergens. In, uh, ja. Daar! Hé, hey, daar wel! Mijn assistenten staan daar! Ja. En uh, zij tellen meteen die stemmen, ook voor jullie. Meteen tellen, hou het goed in de gaten. En wel eerlijk doen, hè? Jullie tellen helemaal goed. Ik reken erop. Ik reken op <laughs> niet corrupt gedrag. Bij die jeugd mag je dat toch op zijn minst verwachten. Heb je geen geduld meer? Want dan kondig je echt lekker vet niet aan. Zeg allemaal keihard boe voor de DJ van die. Dit is de Low LXA System. Boe! Allright. Tot zo! Ja, en dat was uh, Low Elect Sound System die uh, weer uh, de introductie krijgt van Peppe Nou, hoop ik dat ik dus ook het interview van de Compounds uh, klaar heb staan. Dat had ik dus net wel, maar omdat het slecht zicht is hier in uh, de kattenkommer van uh, de patronaat, moet je dan ook maar afwachten of ik het juiste heb. Dus het interview met de Compounds. De derde band, de Compounds, die gaan spelen. Uh, Simon en Jennifer staan hier bij me. Uh, ja, wat, uh, wat gaan jullie. Uh... Als jullie zo kijken, want we staan natuurlijk aan de aftrap van de vierde voorronde. Zin in. Zeker weten. Heel veel zin in. Ja. Wat, wat is er zo leuk aan een Rob Agda-woord? Oh, yeah. Nou ja, je krijgt een leuke kans om op een heel leuk podium te spelen. Patronaat, dat is altijd heel veel plezier. Gewoon een hele fijne sfeer. En je ziet ook nog eens wat er ja, nog meer te zien valt in de omgeving. Dus, ja. De band van jullie, hoe lang bestaat die? Twee jaar. Uh, ben jij een van de mensen die het begonnen Ja. Aha, dus je, dus je bent gewoon, gewoon een van de mensen die het bedacht heeft? Ja, ik heb natuurlijk niet de muziek bedacht, maar wel de bandnaam en de, ja. Ja, de formatie. Uh, mag, mag ik dan zeggen dat jij een van de founders bent van, uh, van de Compound? Ja. Ja. <laughs> dus, uh, hoe, lo hoe loopt het op dit moment eigenlijk uh, met jullie als band? Ja, echt best wel, uh, best wel lekker. We hebben er net uh, vier dagen studiotijd op zitten. We gaan. Uh, we komen in 2020, daar zit wel in, maar we komen met een album uit. Uh, eind, juni, eind, juni, eind juni, begin juli. Ja. ja. Uh, wat, wat, wat, hoe, hoe, ga, hoe gaat die een beetje klinken? Ja, ik, ik vind het altijd heel moeilijk uh, om dat vast te leggen. Maar we hebben wel een uh, zekere, zekere rock sound, maar gewoon met veel invloeden. En uh, ja, ik heb uh, naast de rock met ook nog een jazzopleiding. Dus de, dat soort invloeden komen erin voor. Uh, Jazzrock? Ja, dat is ook weer te kort door de bocht. Ja, ik vind het altijd heel lastig, maar we hebben gewoon wel een uh, lekker luisterbare sound, vind ik zelf. En uh, ja, weet jij nog iets? Ja, let je, let je er bijvoorbeeld op dat het ook toegankelijk moet zijn? Nee, wij maken echt muziek voor onszelf en als het grote publiek het toevallig helemaal fijn vindt, dan is het goed voor, mooi voor ons meegenomen. Maar wij schrijven eigen werk echt uit ons gevoel. Dus, uh, uh, gaat het uh, over alles en nog wel? Uh, het, gaat, uh, het gaat altijd wel over wat, uh, wat pijnlijke onderwerpen. En dit uh, nieuwe album is ook best wel duister. Mm -hmm. En ook een beetje mysterieus. En daar gaan we vanavond ook wel even wat van laten zien. En horen. En ja. uh, nu je er toch over uh, begint. Waar zijn jullie op uh, te vinden? Uh, we zijn te vinden op Facebook, Instagram. We hebben ook een website. www.decompoundsband.com En daar kun je ook informatie vinden over het nieuwe album. Goed, dank dankjewel. You. Solstice is... Ja, en dat was uh, alweer uh, de band die we net hebben gehoord. Uh, de compaans. Want voordat uh, Solstice het uh, woord gaat krijgen... en die moeten nog spelen... Uh, ga ik uh, weer gewoon terug naar de zaal. Daar waar Lowe-Erik System de boel weer aan MUZIEK Jawel, een beetje meer. Ja, dat is goed. Dank je wel. Hey! Mag ik? Mag ik hun focus een beetje harder bij mij? Wie die liefste singer mannen?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 Take it back, trip off the mountain soar to an infinite life for Here we go, walk my tavern, dip trip, the plantation. Jump to the jam, boogie, woogie, jam, slam plus the dialect, I'm the man in command Come flow with the sounds of the mighty mic Master, rhyming on the mic, I'm bring the side to disaster Who cool up, but I still rock like With the razzle dazzle, star, I might be Scribble, dribble, scrabble on the microphone I babble as I speak the funky words And to a concert, yes, yes, yes, on and on As I flex, hit with the flow, birds manifest Feel the vibe from here to Asia Dip to the Fantasia Ow, you don't stop oh, come, on, come on, come on, come on, come on, come on Give me more That funky horn jongens en meisjes, dames en heren, een indie-pop rock band. De liedjes en sound zijn sterk en smerig, maar wel waarheidsgetrouw gebleven. Ze worden gezongen in mooie melodieën en ondersteund door strakke gitaarlijnen en grooves. Jawel, de teksten zitten vol metaforen en twaaggedachtes waar al jouw dromen en gedachten in terug zullen komen. In de biografie las ik, er wordt beweerd dat het wetenschappelijk bewezen schijnt te zijn dat een show van deze band er één is om nooit te vergeten. Zo sexy, stoer en energiek zijn ze. Geloof je het niet? Probeer het maar! Geef een applaus voor Panda! Dit is onze eerste single run. To be dry. Thank you very Alles goed? Yeah. Oh Mooi. Volgende liedje wat we gaan spelen. Is, is de single die net uitgekomen is. staat op YouTube. staat op Spotify. Zat op Apple Music. Echt overal kan je het vinden. And hey tonight. Woonau. Ja, is dat gezellig. Gaat het een beetje goed met jullie? We hebben nog één liedje voor jullie. En dat is I Know. En ik wil dat jullie heel erg met ons dansen. Dit is ons laatste liedje. Dankjewel Rob Akte dat we hier mogen staan. Dankjewel de rest van de wensen super vet. En uh, maak er nog een hele vette avond van. Dansen. 20 Minuten, heerlijk. Zoals ze zelf zeiden. Er zijn ook nummers opgenomen en verschenen op het wereldwijde web en je, kan, je struikelt er bijna over. Ik weet niet waar allemaal, maar overal zo'n beetje. Toets wat in en je vindt dat nummer wel. Hoe heet dat nummer ook alweer? Nog één keer. Tonight. Tonight! Oké, okay, dus zoals tonight. Juist, laat je nog één keer van panden! Jazeker! Lekker toch? Niet om, jawel. De vierde en voorlaatste band was dat en ik heb het al eerder gezegd vanavond, maar er zijn gaandeweg de avond mensen bijgekomen. Jullie kunnen allemaal stemmen voor de publieksprijs en de stembus is daarboven. Je kan tot ongeveer vijf minuten na de laatste band stemmen. Doe dat ook, want uh, jullie stem telt, weet je wel. We gaan zo snel mogelijk ombouwen en we zijn over uh, waar weet ik van wat, zo snel mogelijk terug met alweer de laatste band en weer iets totaal anders, lekker toch, lekker gevarieerd aanbod vanavond tot zo, DJ Low Eric Sound System, zet hem op man, doe een keer wat voor je geld, kom op. Nou als uh, DJ Low Eric Sound System iets gaat doen voor zijn geld dan moet dat uh, wel goed zijn. Tenminste dat is wel de bedoeling, daarvoor is hij oké okay. ingehuurd. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, het interview klaarstaan van Panda Noir en dat gaan we dus nu beluisteren. De soundcheck is bezig, maar dat is uh, de soundcheck van denk ik van Frambozenkwark die bezig is. Maar er is al een band die uh, Alternative FM al lang al heeft uh, gespot en die staan nu bij me, dat is Panda Noir. Want jij hebt ook al een verleden bij, uh, bij een eerdere band, Lisa de Lumberjacks, Esmee, maar dit is ja, een zeker. totaal andere band. Dit is wel een iets andere band, ja. ja. ja. We maken geen popmuziek, maar uh, gewoon lekker indie. Indie? Indie, ja. indie rock, ja. ja. Uh, ben jij uh, de band begonnen? Ik ben samen met Keno de band begonnen. Ja. Hoe is dat ontstaan? Komt zij gewoon Kom, uh, met de vraag van... Nou nee, ja, eigenlijk uh, de klik was er met Esmee. Ja en we dachten van laten we samen muziek gaan maken ja. en dat is een beetje een uit de hand gelopen projectje geworden en nu zijn we nog steeds samen ja. met twee nieuwe oh goed uh, je, je hebt wel twee mensen denk ik bij die, die, die wat kunnen ja. ja, de een kan lekker trommelen ja. <laughs> en de ander kan, kan een leuk liedje spelen op de gitaar ze hebben, ze hebben wel wat vlieguren, denk ik, gemaakt, die, die, die andere twee. Ja. Muzikale vlieguren. Jazeker. Yes. Ja. Uh, nou, bij een van de twee. Die is uh, nog niet zo lang geleden bij ons in de studio geweest. Uh, maar jij eet volgens mij muziekbonnen. Ja, klopt. Want uh, bij Reino heb je gezeten en uh, je speelt af en toe ook nog sessies met KY. Ja, ik heb uh, heel, heel, heel kort in het begin bij Reino gezeten. En uh, nu sinds vorig, begin vorig jaar bij, met, uh, speel ik met KAI en uh, nou, spelen, we, spelen we heel af en toe met de hele band. Ja. Um, maar wat is prioriteit? Dit toch? Ja, ja? absoluut. Ja, ja. Dit, nou, dit is wat, ik, wat we zelf maken. De ja. uh, andere vind ik uh, allemaal heel leuk. Uh. Uh, is, is, is, is dat, past dit ook bij je, Indy? Ja. Ja. Dit, ja, dit is uh, wat er natuurlijk uitkomt. Dus, uh... Is dat een beetje ook gebleken bij de muzikale opleiding of wat dan ook wat je doet? Uh, nou, het, is, het, is, het zat er altijd in ja. en uh, gaandeweg uh, nou ja, kwam, kwam dit op het pad ja. en, uh, en, en dat was uh, meteen raken. Ja. Wat, wat zeg ik, hier? Hij werd eigenlijk een soort van gedwongen, ja, oh. want we vroegen van, uh, of hij mee wilde spelen, ja. maar toen was hij eigenlijk, was hij eigenlijk uh, al gewoon deel eigenlijk, maar dat wist hij zelf nog niet. Uh, even nog naar de trommelaar, ja dat is dan uh, even wat minder uh, respectvol, maar je bent, gewoon, uh, je bent gewoon een goede drummer toch? Ja zeker, maar trommelaar is ook niks mis mee. Ja? Trommel is hartstikke goede kunst, dus uh, ik zou er wel trots op zijn. Ja, maar, uh, was dat, hoe ging dat vroeger dan bij, bij jullie thuis dan? Uh, zat je er al vroeg al uh, ja, met, met, met, met lepels en vork, wat dan ook al? Ik weet het niet meer, het nee? Nee, zou <laughs> wel kunnen, maar ik weet het niet meer. Nee. Je moet wel gevoel voor ritme hebben. Ja, ja? Dat, dat heb ik wel, blijkbaar. Ja, ja um, dat zat er bij ik wel in. Ja. Oké. Okay, ja. uh, vanavond uh, mogen jullie dan spelen. Okay. Wat, wat, wat, wat, wat doet dat voor jou als je zo, n, zo, n, uh, ja, zo um, in een kleine zaal als een mag staan? Uh, nou, dat is een hele leuke zaal hier, jongens. We ja. spelen altijd. Uh, ik heb hier al uh, wat vaker gespeeld, uh, ook met deze jongens en dames. Ja. Uh, en het is altijd heel erg leuk, uh, we hebben ook al veel publiek meegenomen, uh, dat maakt het natuurlijk nog leuker. Um, dus ja, ik word er wel blij van, daar heb er wel zin in. Goed. Als laatste, want waar zijn jullie te vinden op het Wereldwijde Web? Op uh, Facebook en Instagram hebben we zeker, en we hebben gewoon een website, www.pandanoir.nl Dankjewel. Ja, alsjeblieft. En tot zover uh, was dat uh, Pandawaar, uh, met uh, ja, dat interview wat ik al van tevoren heb opgenomen. Uh, en zojuist komen ze ook deze kant op, maar dat is voor onze collega's hier achter halen 105. Wij weer terug naar de zaal, daar waar Low edit sound system het geluid aan elkaar mixt.